Het weer, wolkenvelden en mogelijk een regen of maar ook wat zon. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 in het oosten. Dit, was... Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Files staan er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Rotterpolderplein en Bad Hoefendorp, 5. De A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Maarsbergen en Driebergen 3. De A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid 3. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft Noord en de Afrit Berkel en Rode Reis 5. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 3. De A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam IJsselmonde en Vaanplein 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 3. A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 3. En de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Amersfoort Vathorst en Leusden 7 kilometer.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 Aflevering van Zondag in Kermerland met de 50 nd Street. En I can't let you go. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. En het is uh, even na twee uur een goedemiddag. En inderdaad, welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermerland bij CFM.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 programma's die we met u doorgaan nemen. Uiteraard hebben we ook het gedicht van de dag. Nou, morgen op 30 april vieren we al de verjaardag van de koningin. Maar er is nog iemand jarig morgen. Uh, Zorro? Zorro is morgen jarig. Dus we hebben een heel mooi gedicht en het luistert naar de naam Zorro. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En de laatste uur hebben we, kijken we even vooruit naar de ADAC Masters... ...die volgende week verreden wordt op het circuitpark Zandvoort. En volgende vanmiddag voor u ook de DTM, de Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Vandaag is, is vandaag het seizoen begonnen begonnen wel met de openingsrace op Hockenheim. En ze zijn daar van start gegaan voor, met 22 auto's. Zo, wat een veld. En de race duurt over 40 ronden. Niet alleen Audi en Mercedes, maar ook dit jaar de BMW's er weer bij. En de Eredivisie natuurlijk. En, was, en de, de, de wedstrijden, de hele... wedstrijden ja. van vanmiddag. En wat voor, wedstrijd, en wat voor wedstrijd, hè? wedstrijden vanmiddag hebben we? Vanmiddag Ajax. de ja. Ajax. Nou, oh. we hebben de wedstrijd hebben we afgesloten. Eén ding ja. weten we zeker ja. op. Ja. We, winnen, we winnen allebei vandaag. Ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> dat is ook de bedoeling. Maar we gaan niet zeggen wat we hebben. Wat we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 aanschuiven. Een kopje koffie en een oranje bittertje. Nou, lekker, hè? Een oranje bittertje je nu al. Zo, zeker wel. Maar wat leuk. En hoe laat is het? Dat is om half tien. Half tien. En om half elf dan is de opening van Koning de Dag met inderdaad de bordesscène. Door de burgemeester. En daarna, heb je je is al klaar, of niet? Ja, natuurlijk. En weet je hoe het spel je op moet prikken? Ja, ook dat weet ik inmiddels. Nou, je bent trots op je, jongen. En vergeet niet je schoenen te poetsen. Nee, ga ik zeker doen. Goed, ik heb vanavond nog heel veel te doen, Albertje.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 In Kennermeland. Zondag in Kennermeland. Je blijft op de hoogte. Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Uh -huh. Zijn we weer, Jacques Demos en Plaaienzori op de Zandvoorts Radio. Met haar twist en shouten. Lekker heel op de zondagmiddag, zo vlak voor de dag.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 Een legging te waarde van 39,95 Gratis. En dan hebben we bij Harts. Bij besteding vanaf 50 euro krijgt u als Harts klant. Een, har, een korting waarde van 10% op uw volgende aankoop. Dan gaan we naar Quinty Fashion voor een maandje meer. Zondag 29 april. Vandaag dus 10% korting op de gehele collectie. Kom gezellig langs. Mooi voor je, Albertje. <laughs> nou, ik kom ik nog even op terug. Blokker, we zijn er nog niet. Blokker feliciteerde ook de nieuwe ondernemers. Zondag 29 april. Vandaag dus in het feest tijdens de Jupiter Plaza Voor iedereen.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 En scootervrij. En misschien wel fietsvrij ook gewoon. Dan kan je lekker wandelen. Een uh, wandel, uh, wandelroute zeg maar. Door, door zo'n lekker door de stad heen gaan lopen. Ik zou het gewoon vandaag op deze zondag doen. Zo dadelijk het weerbericht. Dat doen we even na half drie. Maar uiteraard ook hele lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Van het goede doel. Hier is België. Is er leven op Pluto. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.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 Wat is me te zoet? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen, ik wil niet naar Polen, maar gaat het toch goed?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 De wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. En de temperatuur stijgt woensdag naar 17. En donderdag en vrijdag naar waarden van omstreeks 13, 14 graden. Dus het loopt weer iets terug. Maar laten we ons focussen op morgen. Het wordt Dat morgen ik een zeggen. prachtige dag. En een heerlijk, lekker, heel actief Zandvoort. Vol met allerlei dingen te doen. Dus we krijgen een prachtige Koningin de dag in Zandvoort. Overt-Jan, je hebt ons weer helemaal blij gemaakt. Dank je, graag gedaan. Morgen dus een lekkere, zorgen, kan in de dag hier in Zandvoort. Wil je het weer naleuisteren? ga gewoon even naar www.metiopagina.nl. www.metiopagina.nl. het weer Share en walking in Memphis. Belev ritme van Zandvoort ook op tv. TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. TV. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Zo dadelijk het voetbaloverzicht. Wat doen de wedstrijden in de eredivisie? From way off, you see the smoke start to Sheets on the camera.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 Ja. Maar eerst hebben we weer lekkere muziek. Een plaatje uit de Euro Breakdown volgens mij dit. Oh. Ja. Yeah. Zo even met z'n allen de wolk gaan doen in Zucka de studio van doen. CFM. Lijkt wel gezellig. So, zo'n lekker gevoel, hè Albert-Jan? Om de hits uit de jaren tachtig uh, te mogen draaien op de radio. Nou, bij deze... ...bij zondag Giekenmelad op CFM Zandvoort... ...hoorde je er weer eentje langskomen. Dat was Womack Womack. En de Drops. Nog even kort berichtje, zelf vlak voor drie uur. Ja, en het heeft ook een betrekking op uh, morgen Koninginnedag... ...want de gemeente Zandvoort en WeCycle... ...werken samen voor een Koninginnedag-inzamelingsactie... ...voor kleine elektrische apparaturen en spaarlampen. Mensen die deze vrijmarkt spulletjes over hebben... ...kunnen ze vanaf 1 mei inleveren ...en bij de remise en maken daarmee kans op één...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 Voor 12. Dus inzamelen en maak kans op een van die 25 luxe hotel overnachtingen. Een mooie actie en doe daar zeker aan mee. Zo dadelijk nog twee uur lang zondag in Kennemerlands bij CFM Zandvoort. Met onder meer uiteraard de Eredivisie Voetbal. De wedstrijd van vandaag FC Twente Ajax. We houden hem voor je in de gaten. En nog veel meer ander lokaal en regionaal nieuws. De laatste voor drie is deze van Nichol Finding yourself stuck out on the ledge And there ain't no healing Forgotting yourself with the jagged edge I'm telling you that it's never that bad Take taking some words but where you're at Lay laid out on the floor, And you're not sure you can take this anymore So just keep